Nee, hey, een Engelsman uit Londen. Dat is, oh, dat is, oh, ongelukkige kerel. Helaas, ja, oh. milord, ik overzie in mijn heldere ogenblikken zeer goed hoe, hoe onwaardig mijn behoefte is. Jij bent dus dat vreemde spook dat hier doedelzakken door de gang liep. Jij, Fokpound. Van Fokpound, Fockpound, de bubbeldemand Fockpound. Zo is het, milord. In Londen kon je je ongelukkige hartstocht niet uitleven, vermoed ik. Alleen zo omstreeks maart, uw lordschap. Als de daken van Londen vol schrevende katten zitten. Dan, dan viel het geluid niet zo op, weet u? Dan besteeg ik een scheursteen. en kon mijn hartstocht de vrije teugel laten. Ach, die scheurstenen van Londen. Hoe, eh, hoe ben je er zo te gekomen, oh. verbaand? Oh, Zoals duizenden ertoe komen, milord. Een pak waspoeder waarin een plastic fluitje zat. Het leek zo onschuldig. Iedere dag één deuntje. Dan was het fluitje niet meer genoeg.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 Al moet ik zeggen dat de echo in deze gang uit me wel moeilijk hoe zal Hoe harder worden. de strijd, hoe mooier de overwinning verbouwt. En bij de overwinning, my lord, past zo prachtig dat oude lied Scotland the Brave. Nee.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 Nou, kindje, van die ratten zou je geen last meer hebben, hoor. Dan heeft ze buiten doodgeschoten. Oh, het was dan zo groot, maar tante, hij sprong over de bed. Ja, soms lijkt het of ze door iemand worden losgelaten. En dan is er gevaar voor onbesuisterd hulpkomers. Paard, stil. Maar, maar wat bedoelt u, tante? Wie stuurt de rat? Waarom stuurt iemand de rat? Nou, in mijn familie van moeders kant hebben een paar vrouwen geleefd. Die konden hele legers van ratten oproepen, kind. Die dames hadden een heksendiploma, weet je. Oh, oh. Heeft u opgeroepen de rats? Oh, nee, liefje, dat hoef ik niet te horen. Bij mij komen ze vanzelf. Ze oh. <laughs> Zijn een beetje speels. Let maar niet op ze. Je hebt ze vorige nacht toch ook niet opgemerkt? Ik denk dat ik genoeg krijg van deze kasteel. Dat zou juist voor jou heel gezond zijn, meisje. Dat jij genoeg kreeg van deze kasteel. Oh, stil What? toch! Ik ben mijn keller. Ik heb recht ja, misschien. misschien. Gek.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 Wat doet u, vriend? laat hem maar niet op, kind. Wat is dat, een mooi oud wandteer, oh. Oh. En Kijk eens wat erachter zit. Dag, Silvio. Dag, Jerry. Wat zien jullie er leuk uit, zo achter dat luistergat. Maar is dat nou wel netjes, hè? Ik, ik heb dadelijk gezegd dat... Ach, verroest. Waarom staat u Marco bang te maken? Marco, hij praat altijd de taktloosheden. Pardonne mi ik wil door nog eenmaal de zo'n schone stem... ...om beter te doorstaan de akelige wacht. Maar ben jij toch een ooliker, Silvio. Maar deze keer is het altijd echt boos. <klaars> Jammer. mijn is leeggeschoten. Hebben we weer gezien, grote raad? Ja, daar boven jullie hoofden. Nou jongens, ophouden met grapjes en terug naar de wacht, hè. <tie> <tie> Sylvio, Gérard, wacht op mij. Ik kom bij jullie. Maar ik heb nog wat met jou te bepraten, Margot. Te wek maar, Of... Uh... Allee op, hè. U weet nog wel. Maar dat zei je nou niet meer lukken, kindje. Probeer maar. Huh? Wat... Wat kijk je graag? Ik... Huh? Ik... Kom hier, Margot. Gauw. Ah, ah. ah, mooi zo. Dat begint hij waarachtig toch weer. Verbouwd. Meneer, hou op met die muziek en ga naar de huiskamer. We moeten praten. Zoals u lordschap beveelt. Ik kom hier bij het vuur zitten, Margot. Hm? Heb je een of wapen bij de hand, Silvio? Ik heb genoeg aan de zulke liefde charme. Ah, Margot, Margot, deze oh. lange wimpers. Als glanzende vlinders dansen ze door hm. mijn dromen. Vleiertwa! Hallo? Dus kijk wat op, dan kom ik <laughs> naast je zitten. Als je bij benadering wist wat voor bedrieger dat is, Margot. Oh, mamma mia! Kijk me in de ogen, Margot. Kan ik er zijn, een bedrieger? Eh? Oh, ja, wel. Dat is best mogelijk, maar jij bent een zo lieve bedrieger. Hm, zoiets heet vrouwenlogica, heb ik wel eens gehoord. Margot, je bent een dotje, maar snoep niet zo, want Silvio, hij is giftig. Oh. oh, bien sûr, hij is giftig. Je niet, je bent een grote knolkaas uit Holland, hè? Nou, leg die uh, doedelzak maar op de kist, kerstvakbank en kom hierheen. Tot ziens. Hallo. Wel, Mr. Macabrio en ik hebben er net iets ontdekt.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 Arme tulpenkweker, maar bedwing je vechtlust even. Kom hier wat naartoe. En bekijk dit. Maar mondje dicht alsjeblieft, oh, hè. Je bent geen of zo? Was het maar waar, dan verdien ik meer. Nou, verand, hè? Ik ben onderweg. Wat staat er op dat ding. Vrijgezelle wasseret Kwik, ook uw adres. Ach, verrek, dat is de verkeerde. Geef hier, ik bedoel, uh, dit. Lezen, hè. ...en voor je houden. Wel, machtig. <laughs> Wat de fuck? Hoe kom je erop? <laughs> Ieder doet het werk dat hem het beste uitkomt, hè? En hou je stomme giegel voor je wilt. <laughs> Gentlemen, mag ik op iets opmerkzaam maken? Uit de zoldering boven u komt iets naar beneden zakken... ...dat verdacht veel op een bos vlijmscherpe piezen oh, ja, lijkt. Goeie ganade. Let op een kleine attentie van tante. Dat meen ik te mogen betwijfelen.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 Zij is min of meer bewusteloos. Gauw, hou water. Dit is beter een flacon die ik altijd voor noodgevallen bewaar. Geef op dan. Hoe kan ze nou ineens buiten de bewustzijn raken? Ah, ze slikt gelukkig. Oh, hm? whisky, whisky. Wat was er zo opeens met jou aan de hand, meisje? Dat was lekker. hè? dat had mij aangekeken. Ah, ogen leek een heel groot, toen je me wek, oude en Nou, het was op eens of ik weer voor mijn zak, tante Zoggen. En uh, toen wist ik niets meer. Ik heb het wel gedacht. Ik heb dat al gedacht toen ik ontdekte dat ik helemaal tegen mijn wil een touw had doorgesneden. Ha, hm? Had jij dat gedaan? Tegen je wil? Wat bedoel je, mam?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 uit de schaduw blijven. Hmm. Heb jij hier nog iets op te zeggen, Silvio? Ik wou wel eens weten hoe ze aan die waarschuwing gekomen is dat er een stel bandieten hierheen onderweg waren. Oh, ik, ik denk dat ik kan slapen op de bank in de olle. Als jullie een klein beetje ouder van Timago, dan houden jullie alle drie wakt. Hm? Au revoir! Op oh, mijn enkel! Ach, dat arme oh. pootje. Wacht, ik zal je eraan ...en een stevig verband op je enkel leggen. Als ik wat vinden kan, tenminste. Oh, in mijn tasje zit snel verband. Soms, als ik iemand alleen op heb gedaan, moet ik verbinden. Dan liep mijn tasje. Goed, Poesje, straks. Uh, pak jij dat tasje even, Silvio. Waar is het? Oh, ik zie het al. Hola. weer wat nieuws. Die pieken gaan omhoog. Waar kijkt u naar, notaris? Dat schilderij daar, bijvoorbeeld. Wat zou dat? Alles is hier beweegbaar. Schommelend schilderij meer of minder doet er niet toe.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 Ja, dat was een hele opschudding met al die ratten. Ik wordt er al bijna geen oog meer dichtgedaan. Hoe laat is het, Jerry? Half negen, tante. Hoe is het met je enkel, Margot? Oh, een beetje pijn ook. Mat kat wel weer. Het was eigenlijk erg jammer dat jij niet hebt willen luisteren naar wat ik jou te vertellen had, Margot. Ik heb namelijk jouw horoscoop en die van Jerry berekend. Oh, mijn onzin oh, tante. Oh, kindje, kindje. Niet als ik eraan doe, hè. Wie wil er een kopje thee? Al is het nog een beetje te laat voor. U, notaris? Eh, uh, oh.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 Huh? Geen last van duizelingen? Ik uh, uh, zie iets. Ik, ik hoor iets. Ik ga erop af. Niets ervan, zitten blijven. Oh, ben jij daar, Jarvis? Is er iets? Ik wil uw lotschap. graag deze dingen laten zien. Conservenblikjes, naar Jarvis? Worden, zoals het woord zegt, uit blik gemaakt om vlees, groente of andere eetwaren te beschermen tegen bederf. Dank u, Milo. dat was mij bekend. De plaats waar ik deze blikjes.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 Ach ja, gebrek aan personeel veroorzaakt rommel op de vreemdste plaatsen. Zoals uw ladyschap geliefd op te maken. Evenwel lagen deze blikjes vrij dicht bij de vervallen kerkers... ...die naast de vlees de plompen liggen. Ja, die dingen kunnen nu eenmaal de blikjes er niet ook nog bij opeten, hè? Gooi maar in de vuilnisbank, Javis. Een ogenblik met u volaf. Ik heb de vrijheid genomen om eens te gaan zien... ...of er iets ongewoons in of bij de kerkers gebeurd was. Oh, ongewone dingen gebeurden daar genoeg.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 Toen ik in die onderaardse gang zat, ben ik er langs gekomen. Ik meen daar iets te horen. Ratten maar, jongen. De hele omgeving zit vol ratten. Blijf liever hier. Het begint me op te vallen, tante, dat u... Gerardo, een beetje kalm. Het is toch niet, man. Oh, veel minnetrouge Een mondoude, hè? Jij ook al. En toch zal ik weten wat er... Oh, precies. U zult net zoals wij willen wachten tot het volle maan is. Niet waar? Oh. Oh. Ja. Ja.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 Ze zien de kleine bleke streepje op de ringvinger van je rechterhand, Sylvio. <tie> en jij tegen je vrouw ook altijd zo bloemrijk kortiek. <tie> Zou het u dat buitenlandse accent nou niet eindelijk achterwege willen laten, Mr. Macabrio? Het doet mij zo wee aan de oren met u volgens Ah, laat meneer Machaves. Meneer wil in zijn rol blijven, zijn rol van grote bendeleider. Zeg maar Koor, Hoor ik goed. Ben jij ook opeens dat charmante accent kwijt?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 McGeibber, McGeibber, Het is weer zo ver, hoor. Doe die deur dit jongelui anders kijk ik de hoofdpijn. Toen hoog Die childers heeft zoiets schrapends in zijn stem. Het rijm is zo afgezaagd. Met u verlof, mijn lady, ik zeg dat gedicht heel goed. Kijk eens aan. Jij zit nog hier. Nou, wie is er dan daar? Dat weten we nu binnen een paar seconden. Kom op, geraar.